Deze populaire foto-app werd anderhalf jaar geleden... in eerste instantie gelanceerd voor de iPhone... maar sinds vorige week is er ook een Android-versie van. Met Instagram kunnen mensen hun foto's bewerken en delen. Gebruikers kunnen hun foto vrij eenvoudig een kunstzinnig effect geven. De app is miljoenen keren geïnstalleerd. Volgens kenners is Instagram zo succesvol door de simpele bediening. Het weer, vannacht regen en langs de kust... een krachtige tot harde zuidwestenwind, wind, het wordt een graad of 8... In de ochtend trekt de regen naar het oosten weg. En smiddags zijn er vooral in het westen opklaringen. En dan wordt het ongeveer 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. <kling> anwb Verkeersinformatie: de N305 Almere naar Dronten is tussen Nijkerk en Zeewolde in beide richtingen dicht door een ongeluk. Na verwachting is de weg over een half uur weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Lex Bolmeijer. Mijn gast Reinoud van Assendelft, de koning, expert op het gebied van de vrije tijd... zoals wij die besteden in onder andere attractieparken, is weer weg. Dus ik kan hem niet meer de tweet van Eline K. voorleggen. De python is helemaal niet eng, het reuzenrad is veel enger. Maar als het zo eng is, waarom doen we het dan? Kunt u mij dat uitleggen? Kunt u daar verhalen over vertellen? Hoe u dat beleefd heeft? Wat u gedaan heeft in attractieparken? Misschien wel dit weekend of andere keren. Want als ik het goed begrepen heb... gaat het om het verzamelen van herinneringen en goede verhalen. Um, dus dat, uh, daarover kunt u bellen. 0800 1121 Of twitteren natuurlijk. Of e-mailen. Casaluna, We krijgen de groeten van Antoine via e-mail... Ik hoorde net op de radio over de attractieparken. Maar een dagje uit met twee kinderen is niet meer te betalen. Neem bijvoorbeeld de Efteling. Gelukkig niet al te ver van mij vandaan. Maar kom je van Amsterdam af, tel dan je brandstofprijs maar eens. Dan vier keer de entree van 33 euro per kaartje... en nog het parkeergeld van een tientje, als dat inmiddels niet meer verhoogd is. En dan ben je alleen nog maar binnen. Ga je dan nog wat eten en drinken en koop je een souvenirtje voor de kinderen... ben je echt een vermogen kwijt. Dan wordt zo'n dagje uit wel heel erg duur. Ik denk ook dat de komende tijd de parken dat zullen merken: dat het bezoekersaantal zal minderen, omdat het voor een gewoon gezin niet meer te betalen is. Nou, misschien wilt u daar wel op reageren op deze um, enigszins verontrustende e-mail van Antoine. Um, dan kan dat, 0800, 1. 1, 2, 1. Misschien ziet u dat anders. Misschien heeft u er ook last van. En dan hebben wij nu eerst aan de telefoon Menno. Goedenacht Menno. Ben je daar? Goedendag met Jonathan. Jonathan? Ja, Jonathan. Hi. Hi, hallo. Dat is ook goed. Het is geen pseudoniem, ja. hè? Wat blieft? Het is geen pseudoniem. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee. Heb jij, ben jij een liefhebber van attractieparken? Uh, ja, ik mag er inderdaad uh, graag heen gaan. Ik uh, heb ook zelf een computerspark van uh, Rollercoaster, Corrigette. Hoe heet dat? Dat doe ik ook wel uh, heel graag uh, spelen. Dat vind ik ook wel leuk om te doen, om zelf een attractiepark te bouwen. Zo. Maar uh, zelf ga ik ook wel uh, graag naar attractieparken. Uh, afgelopen winter ben ik nog geweest naar de winter en de Efteling. En wat is dat dan? Heel, dat vond ik ook heel erg leuk om heen te gaan. Wat is de winter Efteling? Wat doe je er dan? Uh, nou, dus dat is een beetje de Efteling een beetje in, in wintersfeer. Hè? Met van die kampvuur heb je dan op, op sommige plekken, bijvoorbeeld op het Anton Pieckplein, heb je dan ook zo'n zo kampvuurtje. Ja. Dat, dat je dan even lekker kan warmen. En uh, er wordt echte soep gratis gegeven en zo. En die kunnen wel eten en zo. Dus altijd uh, heel gezellig. En wat is nou voor jou de grote aantrekkingskracht van zo'n attractiepark? Waarom ga je er zo graag heen? Uh, voor het plezier eigenlijk een beetje en, voor, en om te zien uh, ja, dat, dat mensen, ja, andere mensen ook plezier hebben die in een attractie ja. zitten en dat hoor je dan al op de parkeerplaats hoor je, dat dan al, uh, hoor je die mensen al ja, dat ze al in een attractiepark zitten en zo maar dat ja. uh, vind ik ook wel leuk. Het ja. is gewoon puur plezier? Ja, gewoon puur plezier, maar uh, het maar grootste, heb je, maar uh, heb je Maar Jonathan, heb je dat dan in het dagelijks leven niet? In het dagelijks, in het dagelijks, dagelijks leven heb ik uh, genoeg plezier, uh, dat, dat ook ja, hmm. juist. Dus maar dan ja. moet zo'n attractiepark toch iets anders en iets meer bieden. Ja, dat ook, dat ook. Ja, ja. Maar ja, ik. Ja, mij doet het ja gewoon, gewoon goed. Als ik een dagje attractiepark doe, ja, dan, dan is mijn dag helemaal goed weer eh, geworden. Uh, en uh, hoe vaak doe jij het? Eén um, keer in de twee maanden nog Eén keer in de twee maanden. En ga je dan ja. iedere keer naar dezelfde, naar hetzelfde park? Uh, nee, dat verschilt meestal. Als ik een keer zin heb om naar de Afteling te gaan, blijf ja. naar de Afteling. Of als ik naar uh, uh, dat park in, uh, in Flevoland ga, dan, dan vind ik ook wel leuk om daarin te gaan. Ofzo. Ja. En het verveelt dat je dan schilf. niet? Als je vaak gaat, dan gaat het niet vervelen? Nee, dat gaat niet vervelen. Dat is juist, uh, juist het leuke daarvan. Dat je uh, een maand van tevoren bijvoorbeeld gaat zeggen: kom, laat ik eens naar, uh, ik zeg maar, naar de Afteling gaan ofzo. Of laat ik eens naar, uh, naar een ander park gaan. Uh, dat, uh, dat, oh. Ja, dat. dat, dat, dat Paseert mij eigenlijk. En, en wat is dan je favoriete attractie waar hou je nou echt heel erg veel van? Uh, ik mag graag een uh, uh, uh, kijken, de aftring ben ik laatst ook nog in de volgens mij in de Villa Voltaire geweest. Dat vind ik wel een leuke attractie. echt van die spannende attracties, want dat je niet weet van wat er gaat komen. Ja, ben je dan bang? Ik gewoon... Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik hou wel van een beetje spanning. Alleen het... attractieparken. Oké. Okay. Ja, Dus je vindt, je vindt dat die spanning, het is een soort spanning die je, die je lekker vindt. Ja, ja, ja, een soort van adrenaline of een, hoe noem je ja. dat, dat, dat, dat stroomt in je bloed. En, ja, en dan als je dan in zo'n rij staat voor een attractiepark, maakt mij niet uit hoe lang ik moet wachten als dus ik maar uh, één keer in een attractie geweest ben. Ja, en, en uh, want, want we, we hebben het erover gehad dat, dat veel parken. ...zijn in ontwikkeling of in, in, moet je zeggen, proberen mee te gaan met de tijd en met de behoefte van de tijd. Dus we gaan ook andere dingen doen. Op de Erfseling is een theatergebouw bijvoorbeeld. Ga je daar dan ook wel eens gebruik van maken? Ik maak ook wel eens gebruik gebruiken van, van, van, van zo'n -ge dingen Dat vind ik ook wel leuk om mee te gaan. Ja. Dus, uh, ja. Ja, ook met de hele familie om, om, ja, om daar in het theater te zijn. Dat is, wel, uh, ja, dat is ook wel leuk om mee te gaan. Ja. Ja. Bijvoorbeeld als ik naar uh, Fantageland ga in Duitsland ja Dan heb ook voor van die van die theatershows en dat soort dingen allemaal. Daar ga ik ook altijd eerst naartoe, maar dat vind ik, heel, ja, vind ik wel heel leuk heel, heel ja. omheen te gaan. Je bent echt een liefhebber, hè begrijp ik. Ik ben echt een liefhebber ervan ja. Ik kan er niet, geen, geen genoeg van krijgen. Ik ben ook altijd blij dat het seizoen weer begint. Want, <laughs> dus je kan nu... Wat, heb je, ben je dit weekend al geweest? Uh, dit weekend uh, niet. Ik was eigenlijk wel van plan, maar uh, door omstandigheden heb ik het laatst niet kunnen doen. Oké, okay. en wat... lief? Uh, wat is dan nu wel het eerste wat je, wat je zal gaan doen? Uh, ik denk dat het denk, de eerste wordt denk ik de Efteling. Dat is wat dichterbij voor mij uh, Ja. Nou, dan wens ik je daar ontzettend veel plezier weer. Dat zou wel ja. lukken, lukken. En veel plezier met het programma. Dank je wel, dat lukt ook. Oké, okay, dag, dag Jonathan, dag. dag. 0800 112 en Frank, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Hallo. Wat is jouw favoriete... Uh... Ja, de... Of uit uh, Venlo, ja. Dus uh, dat is voor mij lekker in de buurt. Uh, Toverland zit er, Fantasialand. En ook als ik iets naar het noorden ga, zeker genoeg keus. Ik heb het even gemist. Je zei, je had het over wat ik nog weer oppak, oppik Die viel even weg, namelijk. Dus we hebben niet kunnen horen oh. wat je precies zei. Je, je gaat naar iets in de buurt van Venlo. Ja, ik woon in Venlo, maar ja. uh, zelf uh, zit in het zeven in het Toverland altijd in de buurt. Dat is altijd interessant. En okay. als ik de grens over kom ik al bij uh, Keulen. dus ook Fantasialand terecht. Oké. Okay. En uh, ja, ik ben uh, echt een. Uh, ja, ik ga voor de stoere attracties. Je ziet me niet in de breinmolen zitten of ja, zo. Nee. Zoals wel veel 50-plussers daar tegenwoordig gesignaleerd worden, omdat die dat heerlijk vinden. Ja, met de kleinkinderen denk ik uh, ook. Ja, allemaal. maar ook omdat ze het zelf lekker vinden, heb ik me laten vertellen. Ja. Ah, en, en met nou, de kleinkinderen. De, ja, het is een gedeelde vreugde. En wat vind jij zo aantrekkelijk aan die uh, bloedstollende uh, stoere attracties? Je gaat hard, je gaat hoog, ja, inderdaad, uh, je, je, je wacht uh, gewoon, uh, je, je ziet steeds de rij kleine woorden tot en je stapt gewoon in. En wat je steeds hebt gezien van wat die mensen allemaal hebben meegemaakt, daar stap je dan ook le eigenlijk letterlijk in. Ja, ja. Dus dankzij die mensen die jij ziet vertrekken, dan uh, wordt jouw adrenaline alleen maar hoger om uh, juist uh, te gaan kijken. Dus, uh, Ik snap het niet zo goed. Leg het me nou eens uit, waarom dat nou zo lekker is. Nou, uh, ja, het is toch een uh, het is net de spanning, je rijdt er naartoe, je weet wat je kan verwachten, maar ook weer van niet. Hmm. Want, want uh, je weet niet hoe druk het is, je kent misschien wel de attracties, of je hebt hem er wel nou ergens anders meegemaakt en uh, net zo, hetzelfde. Ja. Maar je rijdt er naartoe en dan uh, krijg je de spanning zo van, uh, je weet wat er is, maar je weet niet wat er gaat gebeuren. ja. ja. En daarom is, en voor sommige mensen, de een heeft hoogtevrees, de ander is bang voor dingen die over de kop gaan of voor dingen die hard gaan. Het is gewoon een kick voor sommige mensen, zoals mij, die juist dat wel, wel tegen kunnen. En hoe kijk je dan tegen mensen aan die dan voor je of na je of om je heen zitten te gillen en te krijsen en wit, wit wegtrekken? Vind je dat dan rare mensen? Nee, ik zou niet rare mensen zijn, maar het zijn uh, gewoon... Ieder heeft iets aparts, maar daar zijn allemaal mensen. De ene die heeft er geen moeite mee en de andere die is er uh, doodsbang bang voor. Ja. En dat is juist het leuke. We, we zijn allemaal verschillend, we zijn allemaal mensen en... daar kan je niks... Uh, aan veranderen. Nee, dat klopt. Dat, dat, dat is juist ook wel heel erg goed, natuurlijk, dat we er allemaal zo verschillend op reageren. Er was er iemand die dus al mailde van ja, het kost een vermogen als je dat met het, uh, met een gezin van twee kinderen gaat doen. Ja, uh, ja ik ben zelf uh, 18 jaar aan het werk. Dus uh, voor mij valt er nog wel mee. Ja. Maar inderdaad, ik weet het zelf. Uh, mijn, ik heb zelf ook uh, drie broertjes. En uh, die zijn ook allemaal uh, net iets jonger als mij. Maar. Uh, met papa en mama bij, als je zegt erteling, ongeveer ik denk, 30, 32 euro ja. keer 6, uh, dan uh, zit je een dagje uit van rond tot bijna 200 euro. Ja. Want, uh, met parkeren en dan eet je wel een ijsje. Maar dat vind of, je het, de vraag is dus, dat vind je het waard? He? Daar betaal je veel geld voor, maar dat krijg je er ook wel voor terug? Ja, ligt eraan. Als ik nou alleen mijn eigen hoeft te betalen, dus dan denk ik 30 euro vind ik wel normaal. Ja. Dan zeg ik dat gaat nog wel. Maar als ik dan gelijk 200 euro, dat is voor sommige mensen gelijk een kapitaal. Ja, dat is ook. Ja, ik, kan, ik kan het wel dokken op dit moment, maar ja, ik zou zeggen, als ik zo'n 20 kinderen zou hebben, bij de spreken van kinderfeesten, zou ik daar dus nooit naartoe gaan. Ja. Nee, en en uh, Neem je dan vrienden mee? Ga je alleen of ga je met vrienden? Maar meestal neem ik wel een vriend of een vriendin mee die op dit moment toevallig ook luisteren. Okay. Ja. Dus dat is altijd wel gezellig. En, en heb je ook wel eens iets bijzonders meegemaakt? Of is het eigenlijk toch? Je gaat er naartoe, je weet ongeveer wat je verwacht en dat krijg je ook. En dat is dan precies wat het is. Of maak je ook wel eens bijzondere dingen mee of andere dingen mee? Ja, soms maak je vooral dan uh, heb je een uh, hoe zou ik dat zeggen? Soms heb je aardige mensen. Zo van, uh, ja, tweede rondjes gratis, bij ons spreken, dan hoef je niet te gaan wachten. Dat ken ik ook uh, van mensen. Dus die, uh, die geven dan gewoon, uh, zeg, uh, ook al vater een rij, dan doet hij uh, twee keer even een rondje. Oké. Okay. Dus uh, soms heb je mazzel met geen dieren. Uh, yeah. Maar meestal heb je dat als het, als het niet zo druk is, volgens mij, toch? Als er nou ja, een dan doen, doen ze dat meestal. als het niet zo druk is, nee. nee. Maar als het druk is, dan is het uh, snel tempo, tempo, tempo. En wat is de meest spectaculaire attractie die jij ooit gedaan hebt? Nou, ik ben. Uh, nou, ik, de attractie die mij nog op dit moment best wel veel herinnert, is een Fantasia-land, de je val. Want dan weet je gewoon in wij spreken een keihoge flap, zullen we maar zeggen. En je gaat omhoog en omlaag, maar je ziet niet waar het is, want het is donker. Maar behalve als je bovenaan bent en, en je dan kijkt naar onder en je voelt dat je daar bovenaan hangt en je ziet het plafond ja dat zie je helemaal niks. is het helemaal donker? Ja, het is helemaal donker daarbinnen. dus je hangt ergens hoog in de lucht en dan denk je ja nu gaan ja. ze me naar beneden laten vallen. dus een soort bungee jumpen, ja. maar dan in het donker. ja zo kan je het eigenlijk wel vergelijken. dus ja. het is dus nog erger dan bungee jump al is. nou ja. zeker dat je goed vastzetten. en, en, en... Ik ga niet over de kop. oké okay, ah. en, en, en, en dan ben je dan hang je dus boven daar met je kop tegen het plafond aan en je denkt van nou we gaan zo naar beneden in het in in dit zwarte gat onder mij. Ja. Wat, zijn dan, wat denk je dan? Waar ben je dan mee bezig op zo'n moment? Uh, ik ken dan uh, gewoon van de zet van de, van de, van de, genieten. Maar zijn ook Je mensen bent dan aan het genieten? Sta uh, maar alsjeblieft beneden. Ja. En Dan vind je dan ja, wel ja, leuk natuurlijk. Ja. Vinden, oh, het zag er uh, buiten zag het er nog leuk uit. En dan komen ze dingen dan uh, ben ik beland. Ja, daar betaal je voor. Ja, denk ik dan. dat maar, is wel Maar ook wel. Maar, maar ja, okay, je zit dan, jij zit dan betrekkelijk relaxed bovenaan? Ja. En dan, dan, ga je, dan val je, een vrije val. En op het hmm. moment dat je valt, wat gebeurt er dan met je? Wat voel je dan? Is het een soort, zou je, denk je dat het vergelijkbaar is met een shot heroïne nemen of zo? Ik, ik, dat heb ik ook nooit gedaan, ja, ja. ik noem maar wat. Sowieso, ik heb nog nooit drugs gebruikt, dus ik kan er sowieso nooit mee vergelijken. Dus, dat, maar, uh... maar je kan het wel vermoeden. Nee, maar dat, ge, word, heb je het gevoel ja. dat er iets door je lijf heen gejaagd wordt van een lekker stofje? Nou, ja... Dat is sowieso. Want net als je van een flatgebouw afspringt, je gaat steeds harder snel naar beneden en op laat laad remt hij af. Dat is het enige voordeel ervan. Ja, ik ben, nooit, ik ben nooit zo vaak van een flatgebouw afgesprongen, dus dat weet ik niet zo goed. Ik weet het niet, maar anders zou ik de verhaal denk ik hoe die na kunnen vertellen. Nee, dat is dan de, precies. Dat is dan wat, de, de ervaring die je geboden wordt. Ik blijf het een wonderlijk fenomeen vinden. Vind je dat? Het zijn speciale G-krachten. Wat voor krachten? krachten, die je ook wel vaak in de achtbaan krijgt. Ja. Wat zijn dat voor krachten? Ja, dat, dat heeft te maken met de zwaartekrachten allemaal. Nou, ja, ja. Oké. Okay. Dat zijn een soort rea natuurlijke reacties. Ja. ja, ja. Heel goed. Nou, ik. Um, goed om je even gesproken te hebben, Frank. Ja. Wat, wat, wat? ga je? Ben je dit weekend al geweest? Nee, ik ben dit zeker niet geweest, want uh, ik zat met pa's met familie, dus ja. Ach, ja, dat is, dat is vervelend. Ja, dat is niet gelukt. Nee. Maar uh, nog een uh, fijnlijk gesprek verder. Ja, dankjewel en een goede nacht. Dankjewel. Hey, dag, dag Frank. Dag. Ik heb u beloofd om, want misschien hoeven het niet alleen over pretparken te hebben en die, die wonderlijke sensatie. Misschien zijn er ook wel mensen die dat helemaal verkeerd is bevallen. En misschien zijn er ook wel mensen die verhalen hebben over hele andere soorten uh, attractieparken, dan zijn ze natuurlijk ook welkom. We hoeven het alleen maar niet, over, niet alleen over de stoere uh, mannen te hebben die uh, dit soort dingen doen. Dus u kunt daar over bellen, 0800-1121. Ik heb u beloofd om uh, een deel van de roman Stiller van Max Frisch um, voor te lezen. Ik was al begonnen met te vertellen of te laten vertellen... hoe New, York, New Yorkers in de zomer hun vrije zondag beleven. Nou, Dan gaan ze met 100.000 tegelijk naar buiten in de auto. Ik lees u nog een stukje voor. De wegen zijn perfect. Uiteraard. Met kalme bochten slingeren ze door het uitgestrekte en zacht glooiende heuvelland... vol groene eenzaamheid. Ach, kon je toch maar uit de auto stappen? Dan zou het natuurlijker zijn dan Jean-Jacques Rousseau... die, filosoof, ooit had kunnen dromen. Uiteraard zijn er afslagen met scherpzinnigheid bedacht... zodat je zonder gevaar voor je leven, zonder kruising, zonder getoeter af kunt slaan... en over een arabesk van royale bochten kunt uitmonden in een zijweg... die naar een woonwijk... Een industriegebied, een vliegveld leidt. Maar wij willen de eenvoudige natuur. Dus terug in het voortrollende lint. Na twee of drie uur word ik nerveus. Omdat iedereen rijdt, wagen naast wagen... moet je toch aannemen dat er doelen zijn die dit gerij eens zullen belonen. Zoals gezegd, steeds is de natuur onder handbereik... maar ongrijpbaar, ontoegankelijk. Ze glijdt voorbij als een kleurenfilm met bos en meer en riet... Naast ons rijdt een Nash met een schetterende luidspreker. Een baseball-reportage. We proberen in te halen om een andere buurman te krijgen... en uiteindelijk lukt dat ook. Nu hebben we een Ford naast ons en horen de zevende van Beethoven... waar we op dit moment ook geen behoefte aan hebben. Ik wil nu wel eens gewoon weten waar dit gerij eigenlijk toe leidt. Zou het mogelijk zijn dat ze de hele zondag zo doorrijden? Het is mogelijk. Na drie uur ongeveer... Alleen, om eens te kunnen uitstappen, rijden we een zogenaamd picknickkamp binnen. Je betaalt een bescheiden toegangsprijs voor de natuur... die uit een idyllisch meer bestaat, een groot grasveld waar baseball wordt gespeeld... en uit een bos vol prachtige bomen. Verder is het één glinsterend wagenpark met hangmatten ertussen... met eettafeltjes, luidsprekers en barbecues... die kant en klaar bij de toegangsprijs zijn inbegrepen. In een wagen zie ik een jonge dame die een tijdschrift leest. How to enjoy life. Overigens niet de enige die liever in de comfortabele auto blijft zitten. One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 Oh, I'll close my eyes, and look behind, I'm moving on, lost again, lost again, one day I know our paths will force again, smile again, smile Today hey, I hope to make you smile again, and I will. have Many times I've been told, speaking my just before, so I'll So I close my Strong again, I lift my life Many times I've been told all this talk can make you cool. so I go. So my Look behind. Moving on. Dat sluit weer perfect aan bij het verhaal van uh, Max Frisch. Althans, het gedeelte uit zijn roman Stieler. Dat die, die New Yorkers maar door blijven rijden. Stel je voor dat ze even stilvallen en met de natuur geconfronteerd zouden worden. Nou, dan worden ze helemaal gek. Dus weer moving on. En uiteindelijk zijn ze ook weer home again. Zo heet het liedje van Michael Kiwanuka. En dat bevalt me qua um, sfeer heel erg. Deze Engelse singer-songwriter. Het is zeven minuten voor half twee. U luistert naar Casaluna van de NCV op Radio 1. Wilt u ons volgen? Dan verwijs ik naar um, Facebook. Vindt u trouwens ook nog een foto van mijn gesprekspartner. En u kunt ook um, even op de, onze eigen website kijken om bijvoorbeeld u te kunnen abonneren op de uh, nieuwsbrieven van Kazelonen. En dan weet u ook wat er bijvoorbeeld iedere week weer gaat gebeuren. Ik krijg een e-mailtje binnen van Irma Vis. groot, Maar die groet met Saflo. Dus nou ja. Pretparken of um, attractieparken zijn er voor het schuldgevoel? E-mailt ze. U zei het terecht. Nou, ik zei het niet, maar mijn gast. Reinoud van 11 de koning. expert op het gebied. Vraag je als ouder is af... Wanneer je niet praat over de kinderen, maar over Jantje, Marietje en of Pietje. Dat zijn drie individuen die ieder hun eigen behoefte aan beleven van papa of mama hebben. Jantje wil graag vissen met papa. Marietje vindt het leuk om in de kleren vanuit de verkleedkast te duiken, samen met mama. En Pietje wil graag leren omgaan met het fototoestel met papa die zulke mooie foto's maakt. Je maakt er, door naar een pretpark te gaan, een massa mens van. Stel het uit! Pretpark kan altijd nog. Lekker kind zijn met papa of mama houdt vanzelf op. Voed ze op op hun daadwerkelijke individuele behoeften. En ze zullen zich die kleine intieme momenten veel beter herinneren. omdat ze regelmatig waren. dan welk pretpark dan ook. Kinderen verdienen het nooit om afgekocht te worden. Met groet dus van Saflo. Nou, dat, is, dat vraagt om of adhesie of tegenspraak. Deze, dit idee dat die pretparken juist bedoeld zijn, althans gebruikt worden door ouders... om hun schuldgevoel tegenover hun kinderen af te kopen... en dat dat een illusie is. Een illusie van saamhorigheid en intimiteit. 0800-1121. Bas, goedenacht. Jij vond ons telefoonnummer. Hallo. Hallo, met Bas. Ja, dag Bas. Hoi. Uh, ik ben onder, over het onderwerp van de pretparken. Ja, dat is heel goed, want uh, daar hebben we het over. Ja. Ben jij een liefhebber? De... Ja, ik probeer zo vaak mogelijk te gaan. En hoe vaak is zo vaak mogelijk? Hoe vaak ga jij? Een aantal keer per jaar. Oké. Okay. Niet iedere week bedoel ik. Nee, nee, nee. Maar, oké. Okay. En uh, wat zoek je er? Waar ga je ervoor? Ja, ik ga voor de snelheid. Als ze zo loopings inzetten, dus zo is het dan niks meer voor mij. Maar als het heel snel gaat, dat vind ik wel leuk. En waar vind je dat, bijvoorbeeld? Ja, bij de app. Ja. Je, je, je, je, je, je bent niet meer te verstaan, Bas. Wat jammer is, je bent uh, heel snel ook weer uit de uitzending. Misschien is dat wel je liefde voor snelheid. Versta je mij nog? Ja, ik versta het nog. Oké, okay. je valt soms even weg. Dus uh, oh. als dat nog een keer gebeurt, dan moet ik vragen om even opnieuw te bellen. En dan gaan we het nog een keer proberen. Maar... Oké, okay. uh, in de Efteling. Daar vind je attracties die een sensatie van snelheid bieden. Wat bijvoorbeeld? Ja, uh... Ik ben even de naam kwijt van die achtbaan. De achtbaan? Ja, er is een achtbaan en de Efteling, maar ik ben even de naam kwijt. Oké, okay, nou, maakt niet uit. Ja. Beschrijf het eens, wat er gebeurt. Ja, de... de Python? Nee, nee, nee, die niet. Hm. Hm. Uh, de, als, er, als er loopings of zo in zitten, dan is er dan niks meer voor mij. Want dan gaat het niet snel genoeg. Oh, man, man, hoe nee, snel? de loopings vind ik niks. Niks om om. Uh... Waarom, waarom vind je dat niks? Nou, ja, over de kop gaan vind ik niks. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. nee, dat lijkt me ook helemaal niks. Dat heb ik ook nog nooit geprobeerd. Maar word je dan misselijk? Wat zegt hij? Word je dan misselijk? Ja. Ja, mijn maag draait dan als het ware. Ja, precies. Ja, dus dat, uh... Maar goed, dan, uh... dus die sla je dan over? Maar wat vind je dan wel aantrekkelijk? Een snelheid in de achtbanen. Ja, ja. Snelheid en, en hoogte, dat vind ik ook heel leuk. Wat voel je dan? Ja, die kick, die kick, adrenaline stroomt dan door je lek aan. Dat is, dat is onbeschrijfelijk. Ja, en is het verslavend? Ja, ik ga ook vaker naar uh, zwembaden toe met snellere glijbanen. Hoe oud ben jij eigenlijk pas? Ik ben 15. Ah, je hebt nog geen rijbewijs? Nee. Ah. Maar ik pak dan openbaar vervoer. Ja. Maar denk jij dat jij um, straks ook heel erg zult houden van autorijden? Ja, ik denk het wel. Heb je daar zin in? ja. Luister je trouwens vaker in de nacht naar de radio? Ja, als ik niet kan slapen wel. Kan je nu niet slapen? Ja, nou ook niet, nee. Hoe komt dat dan? Ik zou het niet weten. Hm. Oh. Nou, ik ga met een vriend op Skype, maar die uh, heeft net ook gebeld. Ja? Oh, oké. Okay. Dat is uh, Frank, zeker? Ja. Gaan jullie samen vaak naar pretparken? Ja, vaak naar pretparken. Ook zwemmen met z'n tweeën. Oké. Okay. Nee, meestal ook wat meer vrienden mee. Maar. Ja. ja. Maar ik, ik, ik, ik snap het dus niet zo goed, hè. dat heb ik bij Frank ook geprobeerd. Om uit te uit vissen wat dat dan voor. Hij, hij houdt van de vrije val bijvoorbeeld. Maar daar ben jij dan ook niet van, of wel? Ja, wel. de hoogte en de snelheid, dat vind ik leuk. maar... Okay. We... Of, of de kop niet. Ja, okay. ja. Dat is zo. Ja, oké. En daar krijg je geen genoeg van. Dat kan je niet vaak genoeg doen eigenlijk. Nee. Ja. Mooi, wat ga jij doen later in het leven, denk je? Ja, genieten van het leven. Goed zo. Doe dat maar. Ik wens je veel succes. Ja. Dag. Dag. Dag Bas. Gerrit, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Uh, hallo. Ik ben uh, 73 jaar. Ja. En ik heb al een hele hoop van, uh, van, van, mijn, van mijn leven gezien. En vooral in Nederland. Maar ik heb een hele andere... Ik ga nooit aan pretparken. Daar vind ik niet veel aan. Heeft, uh, door die, he, ma door he, die massa. Oké, okay, er zijn te veel mensen. Te veel mensen. Maar wat doe ik wel? Ik heb een, een redelijke comfortabele auto. Ja. En die maak ik van binnen heel, altijd heel erg leuk. Ja. Prettig. En wat doen wij? Ik, heb, ik, ik ben, ik ben weduna, maar ik heb een vriendin. En dan gaan we daar bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, naar Friesland... Ja. Daar ben ik vorig twee jaar geleden geweest. En dan gaan we, dan gaan we met tweeën. Dan hebben we de auto vol met drank en koffie. En... Dan gaan we al die kleine binnenwegen, die Ach, gaan we af. Ja. Daar geniet je zoveel van. Je komt heel veel mooie dingen tegen. Niet alleen mooie, ook wel, ook wel een beetje rare dingen. Maar je komt van alles tegen en je, je, je geniet met teugen. Waar geniet je dan precies van? Want je nou, rijdt er, rijd er, rijd eraan oude, voorbij. Oude boerderijen. Oh ja. Hele oude boerderijen. Oude kerken. Die kom je ook tegen. Uh, oude cafeetjes. Waar je dan op een gegeven moment ook naar binnen gaat en je, je gaat wat eten. Maar je stapt wel uit regelmatig. Dat bedoel ik eigenlijk. Ik ga regelmatig uit. Ondanks ja. dat die dat 81 is. Gaan we toch uit. Mm -hmm. ik, ik, het is een genot om overal heen te rijden. Want, want ik, ik, ik, wat, wat, ik begrijp dat jij het binnenwegen neemt, niet de snelwegen. Dus je, nee, je, je, tuft, een, je tuft een beetje door het landschap. En, is ja. je, en, en dat betekent dat het langzaam gaat. Dus dat ja, betekent ik dat dat... die hadden nog 50, 60 kilometer. Precies. Kijk, en dat is natuurlijk een aangename snelheid. Dat, dat het juist de langzaamheid is die juist. zo prettig is. En uh. ik geniet ben, ben, ben ben dezelfde. Met, je komt plaatsjes tegen. Zoals? Ja, ik, ik heb oh. een plaatsje bovenin in Friesland. Uh, op de grens met uh, Groningen. Aan de Waddenzee. Ja, wat was daar zo mooi? Oh! Er staan namelijk borden in de tuin. Van dat ze bijvoorbeeld granalen te koop hebben. Ja. Dan heb je een granalenvisser. En die, en die, en die gaat die granalen vangen. En dan koop je voor een paar cent koop je ah, ja. een kilo of twee kilo granalen. Oh. En, en, dan ga je er, en dan ga je ergens staan en dan ga je die granalen pellen. Ja, maar zo kom je natuurlijk niet ver als je bij, op elke straat ook weer nou, iets moet nee, kopen. En maar ik, moet... Ik, ik ben gepensioneerd dus uh, we kunnen zo een keer ergens slapen. Ja. En dan gaan we de volgende dag verder. Ach, ja. dat klinkt eigenlijk als een ideale manier om nou gewoon maar in beweging te zijn. Ja. En, en als wees... ik dan, dan, dan hoor op die pretparken. Ja? Dan denk ik, oh, dan ben ik blij dat ik daar niet mee heen ga. Ik heb zelf ook kinder, uh, kinderen. Heb je het wel gedaan? Ja. Ik, bijvoorbeeld, uh, ik ging uh, vaak naar uh, een soort anders dierenpark, een burgersdierenpark. Daar ja. hadden we Ja, precies. Alle, di alle dierentuinen bij jou vooruit. Ja, maar ik denk niet dat die ook achteruit gaat. Het is allemaal te duur. Oké. Okay. Maar ja. moest je nou voor, als je daarheen gaat met, met, drie, met twee of drie of vier kinderen... Ja. en dan moet je nog eten. Maar we schijnen het er allemaal met z'n allen wel behoorlijk voor over te hebben. eigenlijk. Waarom denk je dat dat is? Is al gesuggereerd dat dat een soort schuldgevoel is? Dat je dan toch een soort contact met je kinderen koopt? Ja, nou ja. Want als je met z'n tweeën gaat, zoals wij, in de auto... Ja. en je gaat naar al die binnenweggetjes... Ja. Dan, dan geniet je met z'n tweeën. En als je twee of drie of vier kinderen hebt... Ja, die hebben het hekel aan die binnenwerktjes. Dat, ja, tuurlijk. dat komt misschien later wel. We snappen daar niks van, van deze vreugde. Helemaal niks. Nee. Oh, dat, kan je niet, dat kan je niet doen, dat snap nee, ik niet. Nee, want uh, ze kunnen ook niet begrijpen dat ik die, die auto zo gezellig maak van binnen. <laughs> ja. nee, dat snap ik ook. Maar er was een uh, Irma Vis die uh, sms te... Of die mailde van, uh, ja, maar je kan toch ook andere dingen doen met je kinderen. Zoals gaan vissen, want de een houdt van vissen, de ander houdt van fotograferen. Je kan ja, van alles doen met maar, je kinderen. Ja, maar ja, ik ben 73 jaar, nee, dus mijn begrepen. kinderen zijn wel lang getrouwd. Ja, nee, maar jij hebt het ook gedaan. Je bent ook naar de dierentuin geweest. Ja, ja ik ben ook naar de dierentuin geweest. En dan ben ik, uh, ja, en ik heb de oorlog nog meegemaakt. Ja. En uh, misschien dat je een andere kijk op het leven kreeg daarna. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Waarom zou dat zijn? Ja, een beetje om, om een beetje... Uh, ik heb een beetje een jachtig leven gehad. Ik, uh, ik heb een eigen zaak gehad. Wat, wat, wat, was je, wat had je voor zaak? Een smederij. Ja, ja. En uh, er werd toen in die tijd... dat er heel veel van die... van... versierhekwerk... Van, uh, uh, allerlei uh, kandelaars... die werden er gemaakt. dat was een hele hoop werk. Dat is tegenwoordig niet meer. Dat is een beetje uit de tijd. Ja. Maar... Uh, en dan, moest, en dan moest je maar werken, werken, werken, werken, werken. Het was, het was alleen maar om te werken. Ja. Je, je had bijna geen slaaptijd meer. Sorry. Maar nou, nou, nou gaan we de kleine weggetjes. En dan gaan we weer naar, naar Groningen uh, binnenrijden of naar Drenthe. En dan kom je van alles tegen. Ik, ja. kom, ik kom huizen tegen die niet, meer, die niet meer waard zijn dan 50, 60, 70 duizend euro. Alleen, je moet naar Friesland of naar Groningen. Ja. Dus je bedoelt, of, ja, naar, of naar Assen. Dus als je, als je niet oppast, dan koop je ook nog een huis onderweg. Ja, als je niet oppast, wel. Ja. Nou, maar ja, Het is natuurlijk een slechte tijd om een huis te kopen. Nou, het is geen slechte tijd om een huis te kopen, nou ja, maar om te ja, verkopen. Ja, maar, maar dan moet wij wel geld hebben. Ja, maar precies. Maar ja, verkopen is lastig. Maar goed, Maar wat een ideale manier van je tijd te besteden. Ja, ja. En je verveelt je, jij verveelt je oh, niet. Oh, nee. Ik heb, een, ik heb een leuke radio erin. En uh, dan hebben we hebben een cd'tje. En dan draaien we uh, terwijl we rustig rijden. Z zetten we dat cd'tje erop. En als ja. het een leuk plaatje dus dan gaan we met z'n tweeën zingen. Heb je, een, heb, je een, heb je ook nog een, een uh, hoe heet je zo'n ding? Een, uh, een open auto? Nee, nee, daar heb ik niet echt gehad. Ik heb, ik heb, dat uh, lijkt me ik helemaal een ideaal. Op, op, op een paar jaar geleden. Ik had een, een, een, een, een cabriolet. ja Dat bedoel ik, een cabriolet. Ja, maar in dit land kun je niet veel met cabriolet. Nee, het regent altijd. <laughs> ja. Ga bekijken wat er nou is. Hey, en, dat is het, het favoriete gebied om dit soort dingen te doen... Hè, dan kun je alle pretparken vermijden... is, um, is het noorden van Nederland. Begrepen. Ja, dat is ja. het goed, goedkoopste. Oh. Want dat kost, dat kost niet zoveel. En dat, en dat je toch met z'n tweeën gaat... en je gaat de hele dag uit... En dan neem je wat, uh, in een koel cool, cool, uh, geval, dan neem je wat limonade, want ik, ik drink geen alcohol. Dan neem je wat limonade mee, of, no. of, of je hebt toffie gezet. Water. Of water. En dan rij je met z'n tweeën met 40, 50 kilometer. Gewoon in beweging. Rijden, uh, Rijden, rijden, doorgaan. Oh, jee. Ik vind het echt een geweldig plan. Ik krijg eigenlijk meteen zin in om het ook te gaan doen. Dat bedoel ik. Dat, moet je, dat moet je eens proberen. Dankjewel. Dag. Prettige avond toch? Ja, van hetzelfde dag. Ja, doei. Ah, ik vind, dat is waar hoor. Je moet gewoon eens. Die auto je gebruik je vaak om zo hard mogelijk te rijden. Maar je moet eens langzaam rijden. Dat, gaat, dat is geweldig. Dan gaat er een hele wereld open. Dat, dat snap ik wel van Gerrit. Ed, goeienacht. Hallo. Hallo. Goeienacht. Nou, ik ben het niet zo eens met die mevrouw die die e-mail stuurde over die kinderen die je moet paaien en die Marietje Pietje heet en gaan vissen en ik weet het allemaal niet. Oh, nee? Nee, ik, ik ben 66 ja. en, en toen ik 10 was, moet je nagaan, toen hadden we de co-op, de supermarkt die bestond toen. Toen was er nog geen supermarkt, maar een soort uh, levensmiddelzaak. Ja. En toen gingen we uit de buurt met de bus voor het eerst naar de Efteling. Kun je je dat voorstellen? 10 jaar. Ja. En dan was er alleen maar toen een sprookjespark en er was een speeltuin. Ik herinner me nog heel goed een treintje waar je met z'n tweeën moest trappen. Heel leuk, heel ja, leuk. Ja, jullie praten de hele vanavond, vanavond wordt er wordt heel veel gepraat over al deze grote attracties. Maar bij mij het kleine. Ja. En toen onze zoon uh, langzamerhand groter werd, ging ik bijvoorbeeld ook naar Maduro Ja. Nou, daar is toch niks engs aan. Nee. Uh, de Efteling heeft een hele hoop attracties die helemaal niet eng zijn. En, wat, en dat, die vind je dan wel aantrekkelijk? En die vond, die en vond jij als kind nog... aantrekkelijk? Ja, en jouw ja, kinderen dan vonden dan, dan dat dan ook weer? Dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben op een bepaalde manier ik ben blind geworden. Dus voor mij is het ja. een beetje vervelend. Maar we zijn ook nog in de jaren negentig naar Euro Disney geweest bij Parijs. Maar ja. nou, ik zeg je eerlijk, zonder dus die Amerikanen altijd te horen. Maar ik vond het een fantastisch park. Er gebeurt niks engs. Ja. Uh, er waren een paar dingen bij die, die je zegt van nou je hoeft geen kleine kinderen in maar. Hartstikke leuk. Maar wat is dan het verhaal van Disney bijvoorbeeld? Waarom is dat dan. Ik weet het niet, want Disney. Die heeft er heel handig aan maar ik, ik heb toen eens een keer gelezen. Die, die huisjes, bijvoorbeeld in Disney, zijn allemaal op schaal op 1 op 90. Hè. Dus 10%, 10, uh, 10 lager hmm. als, de, als de echte huizen. Dat scheen je een soort een indruk van. Uh, het is heel geraffineerd gedaan. Je zit in kop en schoor, dus die, Op de kermis heb je hier van die, van die dingen die gaan keihard rond. Daar heb je twee kop en schoor, die gaan heel langs. Dat is voor de kinderen is dat hartstikke mooi. Joh. Ja. En, en, en, nou, ze kunnen het doen, laten wat ze willen en je bent de hele dag onder de padden. Ja. En ik zie niet in wat daar, wat daar verkeerd aan is. Ik ging ook met mijn zonste zoon ook naar het museum. Ja. En dat werkt nog door, dat gaat weer verder. Ja, maar jij hebt een heleboel verschillende dingen gedaan met je eigen ja, kinderen. Moet, ja, maar die mevrouw die zegt van, uh, je, moet, je, moet, je, moet, je moet ze laten vissen. En ik, maar, maar, maar er zijn zoveel dingen, waar je, je mag er wel reuze bij betrekken. Je hoeft niet altijd aan pretparken, aan die afschuwelijke grote achtbanen te denken en ik weet dat niet. Hmm. Dat is veel meer. Ja, ja. Nee, maar goed, het gaat erom dat wat, wat, wat jou kiest binnen zo'n zo attractiepark. Hmm. Uh, ...dat ouders dat tegenwoordig als een soort, uit een soort gemakkelijkheid doen... Nou, ...omdat ze eigenlijk te weinig, te weinig tijd hebben om werkelijk... Hè, ...dat heet dan met een keurige term quality time... <laughs> uh, ...door te brengen met hun kinderen... ...en dan doen ze maar, omdat het uh, een soort totaalpakket biedt... Um, ja. ...een bezoek aan zo'n zo park. Dat begrijp ik wel. Maar ik denk, als je toch met een bepaald aantal kinderen daar naartoe gaat... ...we hebben ook wel eens vriendjes en vriendinnetjes meegenomen... Ja. ...maar dan heb je wel je handen vol als ouders... ...want dan moet je ze allemaal bij elkaar zien te houden. Ja. En probeer dan maar met een, een spookingspark te instellen... Anders, dat, dat moet je allemaal goed afspreken. Het is ook nog hard werken. Dat is nog hard werken ook, ja. Als ja. Je, en vooral als je bij een kinderverjaardag of dat zou doen bijvoorbeeld. Ja. Maar het zit er voor jou dus juist niet in die spectaculaire, ah, nee. bloedstollende ah, nee. experiences. Het, het, het, het, het is juist het... Uh, ik kan me herinneren, bijvoorbeeld in de avond heb je ook zo'n overdekte stoomcarousel. Nostalgie, hè. Ja. Hartstikke leuk. Een, stoom, kan zeggen. een stoomcarousel? Ja, een echte. Vroeger had je de kermis een, een, een draaimolen die op stoom ging. Oh. Nou, Die staat in de Efteling ook overdekt, dus die, elke dag moet dat ding op stoom gemaakt worden. En dan zitten er nog attracties in, zo'n paard die op en neer gaat, dat ken je wel, zo'n paard is zo een carousel. Ja. Maar die, die stangen die worden er aangedreven door stoom. En dat is toch mooi? Dat is mooi, ja. Dat, dat zijn dingen, die, die, en als je dat dan bij elkaar telt, dat weet ik wel, het is een hele hoop geld, zo'n entree. Ik geloof, ik hoor dat 33 euro of zo. Ja, dat hoorde ik ook. Dat valt niet mee. Maar uh, gaat eens dus naar een, vind, dat hoor ik dan wel eens van andere kennis, naar een gewone kermis. Ja. Uh, Geven ze ook veel geld aan uit? Hè? Ja, dan totaal ben je dat veel meer kwijt misschien. Of naar het theater. Oh, trouwens, schijnen ze. Nou, goed, dat, dat zal ik jou niet vragen. Um, dus het zit hem vooral ook in die andere, andere dingen die je kunt nou, beleven. Ja. De kleine dingen, niet de spectaculaire. Uh, het hoeft niet allemaal ja, spectaculair. En ik vind. En de schoolreisjes dus dan. Toen, toen de kinderen klein waren, ging je mee als ouder met schoolreisje. Waar ging je naartoe? Een speeltuin. Nou. En de Afteling. Ja. Uh, uh, er was een of andere museum vroeger, Valkenburg, daar ging je met een, een dingetje daarmee. Dat was het zogenaamde steenkolenmuseum. Museum. Ja. En de vroeger Flevo. Het zijn allemaal dingen waar voor, voor de kinderen toch best leuk zijn. En dat gaat allemaal niet zo keihard toe, hè? Ja. Nee, gelukkig maar. Dus die mevrouw die, die, die moet die kinderen ook eens een keertje laten nou, zien wat er ook oh. iets anders bestaat behalve vissen. <laughs> Oké, okay. nou dat heeft ze vast uh, meegenomen. Oké, okay. anders kan ze bellen trouwens. 0800 ja. 1121 Ed, ik dank je wel. Goeienacht, hè? Hé, hey, daar. Dat blijft de telefoon Bert, Bert, goeienacht. Ja, goeienacht. Oh, uh, hallo. <laughs> Kun je mij verstaan? Ja, ik versta je heel goed, ja. Um ik wil eigenlijk even naar, voren, even naar voren brengen dat eigenlijk uh, die kaartjes van de Efteling, uh, iedereen heeft er over 33 euro. Ja. Tegenwoordig doen een heleboel supermarkten, hebben acties uh, ja. met, met, met uh, zes, kun je zegeltjes sparen en dan ja. kun je 6 euro korting krijgen op een uh, kaartje voor, uh, voor een pretpark. Dat, Alibi, heb... Efteling en uh, nog andere ook, dierentuinen. Maar uh, dus dan kost zo'n kaartje geen 33 euro, maar uh, zeg maar 5, 6, 6 ja. 27 dat scheelt Bij de ANWB heb je standaard, standaard ook een korting, die kun je de kaartjes daar ophalen, je hoeft ook niet in de rij te staan, die kun je kan zo naar binnen. Maar wat ik, wat ik eigenlijk zeggen wilde, die, die laatste attracties, bijvoorbeeld de Vliegende Hollander, zo'n attractie die dus in jaren uh, 5 teruggebouwd is, ja. dus het kost 20 miljoen. Ja. En, en dat en die en die, die, die, die laatste attractie die die die, die, die, die is pas open hoor. dat is is een theater een restaurant en en ja. en, en, en, en ook een, een, een, een nog een attractie, dat kostte 30 miljoen. Dus er wordt enorm veel geïnvesteerd in die Efteling. En wat wil je daar dan mee zeggen? Dat, dat... Wat, ik, wat ik daarmee wil zeggen dus je kan niet voor 10 euro naar de Efteling. Okay. Dat, dat, uh, ja. Ze hebben een omzet van 130 miljoen. En, en ik, ik dacht ongeveer een winst van 10 miljoen. Dus, ja, klopt, 10, 15 dus, euro. Je, ja. je, je kan eigenlijk niet uh, zeggen van, uh, die, die kaartjes, die, uh, die kunnen veel goedkoper. Ik, ik, ik, ik denk dat het eigenlijk die, uh, de, de, uh, uh, dat gaat voor alle pretparken. Dat ze in de komende jaren steeds moeilijker krijgen. Want ja, ja, gingen vroeger gingen mensen natuurlijk uh, twee of drie keer per seizoen. Dat is nu uh, gereduceerd tot één of twee keer. Ja. Ook, ook door, die, uh, door die hoge prijzen. En, en ja. nou ja, uh, woon je wat verder van de Efteling. Ja, dan dan moet je een hooghoud 50, 60 euro bijtellen voor een... Uh... En vind jij het erg dan? Als dat... Hoe? Hoe bedoel je? Nou, als, dat, als, dat, als sommige parken zouden verdwijnen of als die hele... Nee, maar dat, de, de Emmer, waar, we hadden het over speeltuinen. Speeltuinen. Ja. Ik bedoel, uh, ieder, ieder, ieder, ieder flink, flink dorp had een uh, klein ja. speeltuintje. Nou, die, die, die zie je al bijna niet meer. Je ziet alleen hier en daar nog een wipkip en, uh, en, en, en En speeltuinen. Echte speeltuinen. Dat, dat, daar willen kinderen eigenlijk niet meer naartoe. Ik bedoel, schoolreisjes die willen, die gaan alleen maar naar de. Uh, eigenlijk naar de uh, attractieparken. Ja. Eventueel naar het buitenland zelfs nog. Schoolreisjes maar vind je dan dat om, kinderen uh, dus verwend zijn eigenlijk? Vind jij dat kinderen verwend zijn? Oh? Uh, het is uh, de tegenwoordige tijd. Dat kan je niet tegenhouden. Oh. Dat, uh, uh, uh, ik, nee, ik, ik vind het. Nee, dat, ik, ik, ik wil het niet zeggen dat ze verwend worden. Dat niet. Ik bedoel, het is. Uh, uh, uh, dat, uh, wij gaan ook uh, meerdere keren naar, naar, naar een theater of naar een schouwburg. Niet dan toch? Dat, ja. Het uh, uh, uh, is dat, ook geen vorm voor, voor verwend zijn. Is het, tegen, het is de tegenwoordige tijd. Ik bedoel. Uh, hm. en, uh, en, en, die, en die parken voorzien in de behoefte. Die, die, die, die parken die. die, uh, die, uh, die voldoen aan de behoeften. wat de, de jeugd en de kinderen en, uh, hm. en de tegenwoordige. Uh, maatschappij vraagt. Kijk naar het programma van Linda de Mol. Ik bedoel, het, het programma, ik, ik, ik hou van Holland, zo. Nou, het, ja? het, het is natuurlijk een, een, een flutprogramma, het, het houdt niks in. Ik bedoel, maar er kijken wel 3 miljoen mensen elke week het, uh, naar. Ik bedoel, wat, wat, uh, wat dat... de mensen graag willen zien, dat wordt, uh, ja. dat wordt ge gecreëerd. Kijk, ja. als de Efteling was blijven hangen in het, uh, in het Sprookjesbos en uh, nog een paar kleinere attracties, en een glijbaantje, ja, dan, uh, dan dan hoeven het, het ook niet zo duur te kosten, maar die, maar die, die, uh, die, die attracties van 20 en 30 miljoen, ja, die zullen toch op een of andere manier uh, moeten worden terugverdiend. Het zijn de wetten van de vrije markt, om het ja, maar zo. Daar doe je niks aan. De vorige spreker ook zei. een dagje naar de kermis? Ik bedoel, ga je in een attractie in een kermis? Dat is ook op 2,5, 3 ja. euro. Dan ben je een tijd van, van, van, van, van, van, van anderhalf of twee uur bij dat bedrag kwijt. Maar een beetje. Het attractiepark wil iets meer zijn dan een verzameling kermisattracties. Ja, ja, ja. En, nee, kan en dus, een dus hele hebben een. We... Nee, een hele dag in doorbrengen, dus uh, ik ben er een paar keer geweest. Alleen ja, nu, tegenwoordig ga ik er niet meer naartoe, dus uh, ik, vind het, uh, ik vind het veel te druk. Uh, dus... Uh... Jij doet weer andere oh, maar, dingen. Maar uh, ik, ik, ik, ik zie ze voorzien in de behoefte, maar ze krijgen, ze krijgen het de komende jaren wel moeilijker. Want uh, het is een, een, een markt, de, ja, het zijn er, er te veel eigenlijk natuurlijk. Hè? Precies, maar dan valt er wel af en dan de sterken gaan overleven door te innoveren. Bert, ik dank je wel in okay, ieder geval. Okay, dag, dag Gerard, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Ja, ik, ben, ik luister eigenlijk bijna elke nacht uh, oh, naar radio. Dat is heel goed van je, heel verstandig. <laughs> en uh, ja, ik vond het nodig om even te reageren, omdat het over ervaringen, uh, ja. uh, wat pretparken betreft. Ik weet uh, dat ik ruim 35 jaar geleden zou voor het eerst van mijn leven naar een pretpark gaan, met mijn ouders en mijn zusje. En dat was Slagharen. Ja. En, uh, ja wat al zo ontzettend op ons verheugd en uh, dat, ja, dat was die kinderlijke spanning en uh, we zijn we zijn zo wat daar en uh, we willen de afslag nemen en toen aan de andere kant van de snelweg toen vond er een kettingbotsing plaats <lacht> en uh, ja het was, uh, ik, ik heb het gezien maar als kind Trek je die, is het wel even schrik, maar trek je niet zo aan. Maar mijn ouders waren helemaal ondersteboven. Er was een, een, een eend met zo'n linnen dak. En een moeder met een babytje in de armen. Die vloog Och. eigenlijk zo half door dat linnen dak heen. Je meent het? Ja, dus mijn ouders waren helemaal in schok. Dat begrijp ik. Ja, en uh, nou ja, hoe eenvoudig het ook te vinden was. Ze waren zo helemaal in de warme ouders. Die waren zo confused. ...dat ze gewoon uh, steeds waren verdwaald. Ja, ach, dat is wel snel. Ach, en het was, we zouden voor het eerst naar een pretpark gaan. En, je ben, heb je en het uiteindelijk pretpark... zijn we dan toch nog ergens uh, in dat Dolfinarium Harderwijk terechtgekomen... maar het, het was inmiddels al zo laat... ...dat het, uh, het, het, het, het, het dolfijnenprogramma, dat, dat, dat was al afgelopen... Dus we hebben daar nog alleen maar in een speeltuintje vertoefd. Een arme speeltuintje, een half uurtje. Ach nee, ja. daar, was je, daar had je de hele dag voor in de auto gezeten? Ja, ja, en ik weet nog steeds dat we toen nog... Daarna even bij een restaurant wat zijn wezen eten. Zo'n wegrestaurantje met zo'n rieten dakje. En ik weet ook nog wel... Dat ik daar voor het eerst kennis maakte met zo'n zo Remia-zakje voorbij de marionetten. Ja. Het ziet er nog zo helder voor. Me. <laughs> nee, die herinneringen heb ik ook nog wel, ja. ja. Dat is pas oud. Zo, maar ja. wat een teleurstelling was dat dus. Ja. ja, dat was een teleurstelling, ja. Maar mijn ouders hebben het nog wel goed gemaakt, hoor. Zijn, ja. Een jaar later zijn we nog wel naar uh, Slagharen gegaan. Hoe vond je dat toen? Ja, dat is geweldig. Een, uh, een pretpark voor een kind is geweldig. Bo ik begrijp dat, uh, een beetje dat lichtelijke cynisme van jou niet. Wat betreft petparken. Oh. Als het gaat om kinderen. Het, het beleven van. Een, voor ieder kind is gewoon een petpark geweldig. Ja? Maar, maar, en maar, maar... Ik moet er niet te vaak naar gaan. Maar uh, één keer in de twee, drie jaar ga ik nog steeds naar de Efteling. En ik vind het nog steeds geweldig. Uh, en ik beleef het nog steeds echt als een kind. Want, en, en voel je dan ook echt als een kind? Ja, Op je moment als je je daar echt bent? als een kind. Dus je, je echt. Uh, ja je zit echt met vol verwachting sta je in de zoals voor, een van de vorige eens zei dat je in een race staat ja. en dan is dat te wachten en dat je toch want als volwassenen zeg je ja op een gegeven moment ik ga niet anderhalf uur in een race staan dat lijkt wel gek ja. maar, maar dat is voor spanning ik heb geen kinderen dus. bijvoorbeeld dus uh, wat wil ik nou zeggen als je geen kinderen hebt dan maak je een beslissing voor jezelf en zeg ik uh, rot op ik ga toch niet anderhalf uur in een race staan ja. Maar dan toch met je vrienden waar je ermee naartoe gaat... dat je dan toch anderhalf uur in een rij staat. Omdat ja. je gewoon uh, intens uh, loopt te verheugen erop. Ja, ja, dus dat is een deel van de, van de opbouw van de spanning... en de ervaring en de sensatie. Ja. ja, het is gewoon een keuze maken om je als een kind... Uh, om, om echt als, als een kind plezier te hebben. Ja. Vind het vervelend als ik daar een, af en toe iets, een licht cynisch... Ja, ik, ik ben me daar zelf niet helemaal van bewust van het cynisme. Ik probeer het te, te vangen eigenlijk, de ervaringen. Dat is het meer. Ik snap het zelf niet zo goed. Maar dat betekent niet dat ik daar meteen ja, nee, Ik herken het licht te zien. Ik heb zelf ook wel. Ik ben zelf ook wel oh. heel licht cynisch oh. uh, ook om, om ook licht. in het auto te vissen. Dus ik, ik meende het te herkennen. Ja, nou, het, zou, het zou best kunnen, maar vind je het vervelend? Dat is mijn vraag. Nee, niet vervelend want ja. ja je wilt tot een kern komen dat is nou. het ja ik probeer ja. Het iets van het fenomeen te begrijpen goed eh, het is wel een heel mooi verhaal ik, ik zie dat babytje nog door door de lucht vliegen door dat Linda ja inderdaad ik zie het nog steeds door de lucht vliegen ik weet niet meer de kleur van de eend maar ik zie het nog steeds vormen me. Nou, de, link ah, dus de, de de andere kant van de snelweg was dus de linkerkant dus ja. Je, je, ja. Moest, je zag het links van ons Ach. En uh, ja, de, de, de handen van mijn moeder die naar de mond grepen en... Uh... Ja, erg grijpend. Ja. Je, je ouders helemaal verslag. Ja. Goed. Gerard, dankjewel. Ja, graag gedaan. En een nacht nog. Fijne nacht. Zelf. Ja, ja. dag. Doei. Meneer De Jong? Ja, dat ben ik. Dat bent u. Hartelijk welkom. Nou, je bent niet echt cynisch hoor, vind ik. Oh, wat ben denk ik dan, dan wel? Nou, ik denk dat je tikkeltje onderschot bent. Onbeschofd? Nee, onderzoekend. Onderzoekend, oké. Okay, nee, ik schrok al even. Ik wil niet onbeschofd zijn. Nee, nee dat nee. is het Ik schrok maar dood. Nee hoor. Onderzoekend, oké. Okay. Ja, dat, dat, dat, dat, dat klopt ook. Maar nou, ook wel een beetje met, met verbazing. Ja, nou kijk. Ik, ik, ik wou eigenlijk een, een, een, een, een opmerking maken over het bedparken. Dat ja. ik denk dat heel veel mensen er naartoe gaan ja. om ook weg te zijn van huis. Dat is het punt, hè. Dus het is een soort korte vakantie. Maar is het dan zo, omdat het dan zo vervelend is in huis? Of omdat het, dat ze daar echt iets vinden wat het heel, echt bijzonder is? Of... Nou, kijk, er wordt door een aantal luisteraars geschermd. Met verschillen. Ja. In tijd. Hoe kinderen toen waren en nu. Maar dat, dat klopt ook niet. Want als je nu kinderen hebt, jonge kinderen. die thuis voorzien zijn van, van allerlei spelcomputers. Ja. en dan zijn ze toch nog geïnteresseerd in attractieparken. En ook de meest simpele. Ja, als het Lineeshof. Of het Wilhelminapark, Park, Juliana Park. Dat zijn hele simpele parken. Daar gaan ze liever heen dan een spelcomputer. Ja. Dus daar kan je wel aan zien dat dat kinderen nog heel erg trekt. Ik, ik ben naar alle parken geweest. Nou ja? ik, heb kinderen, ik heb kinderen in allerlei leeftijden. Uh, daar verandert niet veel in. Alleen, ik denk dat alle parken. Ook Disney en, en uh, Warner Bros. Nou, noem het allemaal maar op. Ze hebben allemaal één ding gemeen, vind ik. Dat is? Dat is het verschrikkelijke slechte voedsel. Oh, ja ja. Ja, daar hebben ze een reputatie op. De... Maar ik heb gehoord van mijn gast vanavond, Reinoud van Assendelft-Kroning, dat, mm -hmm. dus, dat, dat die parken dat zelf ook snappen, dat dat niet meer kan. Dat ze dus dat aan het veranderen zijn, inmiddels. Is, die, is jouw ervaring oud of ook nog vers? Nee, zeker vers. Uh, het, het nadeel is, is dat die parken vaak afhankelijk zijn van vakantiekrachten. Ja. Dus dat helpt ook al niet echt mee aan een, aan, aan, aan een bepaalde kwaliteit. Maar het, het, het is het, het fastfood. Ja, dat, dat is als je daar een dag wil vertoeven en veel parken hebben een regel dat je geen voedsel mee mag nemen. Ja. Dan ben je afhankelijk van, van ja, toch uh, wat ik, uh, Weet je... toch dat veebalvoedsel. Ja, ja. Ja, dat, en dat vind je eigenlijk een, een verschrikking. Dus. Nou, dat is niet representatief voor hun, zeker niet. Nee. Dus die, dat, dat, dat vind ik wel een minpunt. De kinderen vinden het wel lekker meestal. Die vinden het natuurlijk juist top. Ja, maar ja, ik denk dat er vaak ook familieleden meegaan. die net zo. <coughs> die met je eerdere bellen, die jongen van 15, ja. die, die ging wel de achtbaan in, maar die wilde niet over de kop. Nee, precies. Ja, je, hebt, je hebt mensen die, die gaan mee, zoals opa en oma. En uh, ja, dat zijn een soort toeschouwers. Ja, ik vind die moet je wel uh, bedienen met wat normaal voedsel. Ja, maar daar zijn ze volgens mij... Je hebt, het is goed dat je dat, dat zegt, want ik denk dat ze daar ook wel heel hard uh, mee bezig zijn. En als ze dat niet zijn, dat ze dat in de toekomst, in de nabije toekomst, heel hard zullen gaan doen. Dat, dat, dat begreep ik wel van... Uh, van de grote expert erover. Maar goed om je er ja. even over te horen, meneer de Jong. Ik wens je nog een hele goede nacht. Fantastisch, hetzelfde. Ja, ja dankjewel. Dag. Hoi. Want ik wil nog wel eventjes het verhaal van Max Fries afmaken. Ze zitten inmiddels, uh, inmiddels na drie uur rijden met honderdduizend andere New Yorkers... Uh, ergens langs de snelweg op een camp. camp is erg groot. Na enige tijd vinden we een wat steilere helling waar geen wagens staan... maar waar ook geen mensen zijn. Want waar zijn auto niet kan komen, heeft de mens niets te zoeken. Overal blijkt de kleine toegangsprijs tot het kamp gerechtvaardigd. Er staan Prullenmanden in het bos, er zijn kranen met drinkwater, schommels voor de kinderen. De nurse is inclusief, Amerika dit, 1954. Een huis met coca-cola en toiletten gebouwd in de vorm van een romantische blokhut... beantwoordt aan een algemene behoefte. Een EHBO-post voor het geval iemand zich in zijn vingers snijdt. Een telefoon zodat men te alle tijden met de stad verbonden blijft. Een voorbeeldige benzinepomp, alles is er, alles, te midden van een echte en verder ongerepte natuur, te midden van een uitgestrekt en onbetreden stuk land. We hebben, We hebben geprobeerd dat land te betreden. Het is mogelijk, maar niet gemakkelijk, omdat er eenvoudig geen paden voor voetgangers zijn. En er is wel wat geluk voor nodig om een smalle zijweg te vinden waar je je auto gewoon aan de kant kunt neerzetten. Een verliefd paardje met de armen om elkaar heen... ...kijkend naar een meer met wilde waterlelies... ...zit niet aan het water, maar in de auto, zoals dat hier gebruikelijk is. Hun luidspreker speelt zo zachtjes dat we hem al gauw niet meer horen. Nauwelijks heb je een paar passen gelopen of je staat in een oerwoudstilte. Vlinders fladderen om je heen... ...en het is heel goed mogelijk dat je de eerste mens op deze plek bent. De oever rondom het meer heeft geen enkele vlonder... Geen hut, geen spoor van mensenwerk. Kilometers ver, slechts één visser. Nauwelijks heeft hij ons gezien. Of hij komt naar ons toe, praat wat. En gaat zelfs naast ons verder zitten vissen. Om maar niet alleen te zijn. En dan gaan ze weer terugrijden tegen virus. Middags begint het weer. Hetzelfde gerij als morgens, alleen de andere kant op en veel langzamer. New York verzamelt zijn miljoenen inwoners. opstommen zijn niet te vermijden. Het is heet. Je wacht en zweet. Wacht en probeert een autolengte voor te dringen. Dan rijden we weer stapvoets. Dan weer ongehinderd. Dan weer een opstopping. En zo komen ze uiteindelijk toch nog thuis. Fragment uit Stieler van Max Fries. Is een roman die je eigenlijk ieder jaar wel een keertje over zou kunnen lezen. Niet alleen vanwege dit soort verrukkelijke passages... maar ook nog vanwege het verhaal zelf. Van iemand die niet zichzelf probeert te zijn. Um... Goed. Nou, wat was het dan? Op naar het pretpark. Nee, attractie, attractiepark. Sorry, doe ik het toch nog een keer verkeerd. Ik dank alle luisteraars. Um, op deze zender gaat de EO zometeen natuurlijk verder. En die zullen zeker ook uzelf betrekken bij het programma dat zij maken. Um, en morgen heeft Guilaine Plag te gast iemand die expert is in geluidsoverlast bij de buren... De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want er...